4 uur. Het NOS-journaal. Liselot Thomas. Het. De provincies krijgen van staatssecretaris Atsma het advies om tijdelijk de milieuregels voor tuinders te versoepelen. Door de EHEC-bacteriën in Duitsland ligt de export van groenten grotendeels stil. De tuinders hebben daardoor een overschot dat ze niet kwijtraken. Ze moeten eerst proberen om de groenten te laten composteren. Dat kost geld en als de tuinders dat niet hebben, moeten de provincies volgens Atsma toestaan om de groenten uit te strooien over het land. Normaal gesproken wordt dat gezien als het storten van afval, maar Atsma vindt dat de provincie is vanwege de EHEC-bacteriën een uitzondering op die regel moeten maken. In Duitsland zijn er de afgelopen twee dagen 200 besmettingen... met de EHEC-bacterie bijgekomen. Daarmee komt het aantal besmettingen op ruim 1700... zo heeft het Nationale Gezondheidscentrum bekendgemaakt. De bron van de besmetting is nog steeds niet duidelijk. Door de vele besmettingen is het inmiddels een epidemie geworden... zei een Duitse onderzoeker op een persconferentie. We hebben uh, met een... Epidemie te doen met de grootste door bacteriën veroorzaakte epidemie in Duitsland in de laatste decennia. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid raadt mensen in het noorden van het land nog steeds af om rauwe groenten als komkommers, sla en tomaten te eten. In Hoensbroek in Limburg zijn twee mensen door geweld om het leven gekomen. Ook is iemand zwaar gewond geraakt. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen is volgens de politie nog onduidelijk, maar er is gestoken en geschoten. Volgens de ooggetuigen ging er een ruzie aan vooraf en maakte de man die de ruzie begon een verwarde indruk, zegt een verslaggever van de regionale omroep L1. Dat uh, is toch wat meerdere mensen zeggen, dat die man uh, niet 100% was en dat hij uh, vaker al uh, van die gekke dingen deed en, en, en dat uh, ja, het vanmiddag uh, op een dusdanige manier uit de hand is gelopen dat hij zelf is omgekomen en dat hij een ander slachtoffer heeft gemaakt... een dodelijk slachtoffer en een zware slachtoffer. Ook is bekend dat een agent een schot heeft gelost... en dat daarbij iemand is geraakt. De schiet- en steekpartij in Hoensbroek vond plaats op straat. De toedracht is nog onduidelijk. Ook is de identiteit van de slachtoffers nog niet bekend. In Jemen zijn verschillende politici gewond geraakt... bij een granaataanval op het paleis van president Saleh. Volgens een woordvoerder is de president alleen licht gewond... en dan geeft hij later vandaag een persconferentie. Wel lijkt het erop dat vier van zijn lijfwachten zijn omgekomen. De granaataanval op het paleis zou zijn uitgevoerd... door aanhangers van een stammenleider... die de strijd met de president de afgelopen week hebben opgevoerd. Regeringstroepen zouden op hun beurt de woning van de stammenleider... met raketten en ander zwaar wapentuig hebben aangevallen. Bij een bomaanslag op een moskee in Tikrit in Noord-Irak zijn 17 doden gevallen en 55 mensen gewond geraakt. De bom ontplofte na het vrijdaggebed bij de ingang van een moskee. Die staat in een beveiligd gebied waar overheidspersoneel en politiefunctionarissen wonen. Onder de doden zouden een rechter en een hoge politiefunctionaris zijn. In Tikrit was het de laatste tijd relatief rustig.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 Op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Den Haag-Maliveld en het Prins-Klausplein 2 kilometer... heeft te maken met de werkzaamheden en de afsluiting van de A12. Op de A13 Den Haag-Rotterdam... tussen Delft en, en de kleinpolderplein 6 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afritten Maan en Den Dolder staat 7 kilometer. Daar is de rechter reisrook dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum... of de A1 en de A27...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 Westland Utrechtbank. Sparen, beleggen, hypotheken. De hele zomer zaterdags live op Nederland 2, Hollandse zaken. Het nieuwe discussieprogramma van Omroep Max. Met morgen, liefde zonder lust. Wat doe je als je het nog maar zelden doet? Je neerleggen bij weinig seks, afspraken maken of een Viagraatje? Hollandse zaken, morgen live bij Max op Nederland 2. Time to begin.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 Het is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. In dit laatste half uur ap de viroloog die zich verbaast over de berichtgeving rond de EHEC-bacterie. En voor het afsluiten journalistenpanel zijn aangeschoven Paul van Gessel van BNR en Mariet van Linden van Opzij. U kunt reageren, dat kan via de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. U kunt twitteren, hashtag afrovml of ons bekijken op radio1.nl. Tennis eerst, Mark Brasser op Holland Karos. Hoe staat het ervoor met Nadal Murray? Ja, veel breaks in deze partij het zal ongetwijfeld te maken hebben met, met de omstandigheden. We hebben dat eigenlijk ja al, ja. zien we dat al twee weken dat het, het hard waait op Roland Gros. En het probleem met het grote stadion is dan dat ja, de wind valt er van bovenin. Je krijgt rare dwarrelwinden. De baan is droog, het gravel is daardoor droog. Soms stofwolken, gravelwolken. En dat maakt ja, het serveren voor de spelers vooral heel lastig. Nadal won de eerste set met 6-4. Kwam In de tweede set kwam hij al snel een break voor. Ja, Murray die zijn kansen die kreeg niet echt benutten. Maar toen kreeg Murray kansen. Hij brak terug. Had ik zoiets van, nou, dan he, wordt het uiteindelijk he, misschien een, een, een wedstrijd in die tweede set. Want als Murray zijn kansen wel gaat benutten... Ja, dan, dan, dan kan het nog een, een, een leuke wedstrijd worden. Maar ja, in de game daarna bij een stand van 3-3... serveerde Andy Murray om op 4-3 te komen. Maar ook hij verloor zijn service weer. En daardoor leidt Nadal nu met uh, 4-3 in de tweede set. Het is uh, bij Vlagen een fantastisch gevecht. Uh, lange rallies, Nadal die uh, vreselijk goed loopt. Alles terug heeft. Andy Murray die het punt 3-4, ja, 5 keer moet maken... voordat hij het punt ook daadwerkelijk heeft... Maar het is wel een Nadal die uh, ja, voorstaat in de tweede set met 4-3... en dus de eerste set gewonnen heeft met 6-4. Mark Brasser was dat. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort hem opnieuw. Het aantal nieuwe besmettingen met de agressieve darmbacterie E. coli in Duitsland... lijkt, ik zeg het voorzichtig, af te nemen. Het Nationale Gezondheidscentrum Robert Koch meldde vandaag namelijk... dat er 199 nieuwe verdachte gevallen bij waren gekomen. En dat is minder dan de helft van het aantal nieuwe gevallen... dat bijvoorbeeld woensdag werd gemeld. Of het grootste leed is geleden, vraag ik zo direct aan viroloog Ab Osterhaus. Eh, ook aan tafel Magiet van der Linden en Paul van Gessel. Eten jullie nog sla tomaten? Ja. Magiet wel? Nou, het verbaast me dat er hier geen licht. Want elk zichzelf respecterend eh, radio- of televisieprogramma <lacht> heeft tegenwoordig... een komkommer op de tafel liggen en dan moet iedereen aan gaan zitten. Nee, ja, wij hebben hem niet. Ab dat Osterhaus? Hij, dat, dan, dat lijkt me nou geen goed idee. Dat iedereen er dan aan gaat zitten. Nou, nee, precies. Oh, dat is het, het. probleem is een beetje... Nee, Osterhaus. Ja. Eet u nog sla tomaten, komkommer? Ja hoor, ik makkelijk. Eet, uh, absoluut, geen enkel, geen enkel probleem. Het is even eerst dat, dat eerste bericht. Ja. Uh, het aantal besmette mensen lijkt, ik zeg het voorzichtig, af te nemen. Is dat een goed bericht? Dat is, uiteraard is het een goed bericht. We weten alleen niet precies wat het betekent. We weten nog steeds niet waar deze besmetting vandaan komt. Het komt uit het gebied van, van, van Hamburg daar vandaan. En het heeft, het heeft zijn repercussies over heel Europa. Nou, met name de de tuinbouwsector en ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Dat heeft te maken met onze globalisering natuurlijk. We hebben, we hebben de producten gaan de, gaan de hele wat, wereld... Wat op. vindt u precies niet kunnen? Nou, de manier waarop, waarop nu die berichtgeving tot stand komt. Ja. Als je niet weet waar je over praat in eerste instantie... moet je toch heel voorzichtig zijn met het, uh, het wijzen naar een bepaald product. Ja, en maar dan hebben we het de... over de Duitse autoriteiten... en over de Wereldgezondheidsorganisatie. Nee, is niet waar. Dus we hebben te maken met uh, een, een laboratorium in Duitsland... Wat, wat gegevens naar buiten heeft laten komen. En ik denk dat wij... In Nederland toch wel toch wel wat verder zijn wat dat betreft. Als je kijkt hoe het hier georganiseerd is. We hebben natuurlijk onze les geleerd met gekke koeienziekte, met vogelpest. Ja, wat we nu doen als we een probleem hebben... dan is in feite ja, wat er dan gebeurt... is dat er een, een outbreak management team gemaakt wordt. En daar zitten dus ook mensen van landbouw bij. Daar zitten mensen van volksgezondheid bij. Daar zitten experts bij. En er wordt heel nadrukkelijk gekeken hoe het met die berichtgeving moet Dat brengen. is de bericht uh, afkomstig dan of gebaseerd op ja. testen van Duitse laboratoria... Ja. dat de komkommer mogelijk de oorzaak is. Hadden ze nooit zo naar buiten moeten brengen? Niet op die manier. Ja, als je nu weet op welke, op welke gegevens dat gebaseerd is. We hebben in Nederland bijvoorbeeld, als we hier iets binnenkrijgen... van bijvoorbeeld ebola of, of vogelpest, et is er altijd contra-expertise, wordt er altijd gesproken... over wat er naar buiten gaat. En je kunt zeggen, ja, het is heel erg gevaarlijk, er gaan mensen dood. Dus je moet zo snel mogelijk zijn. Dus wat maar... hadden ze wel moeten zeggen? Nou, op dat moment Want er gaan ze... mensen dood en er is iets met een komkommer. Er was niks met de komkom. Maar tot nu toe weten we. Dat weten we Dat weten we niet. Zeggen? Dus dat is een ander punt. Ja. Wa, wa, hoe doet men die bron- en contactopsporing? Daar hebben we in Nederland een heel systeem voor. Daar zijn de GGD's bij betrokken. Er wordt heel snel achteraan gegaan. Het is niet makkelijk. Ook in dit geval ja, is het nou niet ja, wat Magiet zegt, de, ja. de druk is natuurlijk groot. Absoluut. Mensen willen weten wat is er aan de hand Waar komt het vandaan? Maar juist daarom moet je een heel goed draaiboek hebben. Moet je precies uitzoeken wat er is. En geen, geen speculaties naar buiten ja. brengen die niet hard gemaakt zijn. Dus in plaats van dat we het er nu over hebben, hadden ze daar in Duitsland nog uh, contra Expertise moeten doen. Absoluut. En dat in feite is dat wat nu gebeurt. En het is heel erg vervelend maar natuurlijk. Wat doe je, je dan met die 99 doden ondertussen? Ja, dat is nu. Maar kijk, ja. als je, wat je moet doen is een heel goed systeem van bron- en contactonderzoek. 99 doden? 18. 18 doden zijn. Maar er zijn 99. Ja, nee, ja, er zijn veel meer. 100 mensen die ja. echt problemen hebben, ja. zeg maar, en, complicaties. En 18 doden. Ja. Ja. Correct. Nee, maar je hebt, er, je hebt een heel groot probleem. En dat hebben we met andere ziektes ook gezien. Maar het verkeerde bericht naar buiten brengen, dan zie je wat er gebeurt. En dat helpt ook niks, want dan gaan mensen komkommers, niet, gaan geen komkommers meer eten, geen ja. tomaten, noem maar op. En in feite ja, beschermt de... ze dat helemaal niet. Want de Amerikanen bijvoorbeeld hebben ook kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zeiden er is een nieuwe gemuteerde variant van de E. coli-bacterie. Die nee, Amerikanen zeggen dat is onzin. Nee, die Amerikanen zeggen niet dat is onzin. onzin die Amerikanen zeggen wat de WHO naar buiten brengt, ja, is iets wat wel veel vaker gebeurt. Die bacteriën... Die wisselen erfelijke informatie uit. Dat is iets wat normaal gebeurt. Dat die muteert, verandert, is helemaal niet bijzonder. Nee, dat gebeurt ook met resistentiefactoren. Dus dat, je ongevoelig, dat die bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica... dat wisselen ze gewoon uit. Dat gebeurt van tijd tot tijd. En dat is niet onverwacht. Maar dus ook kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie? Ah, het was niet echt kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie. De interpretatie... Maar van u als adviseur was... bij betrokken bent, toch? Ja, ook dat, ja. ja. Maar hoe zou je dan de berichtgeving moeten begeleiden... als er wordt gezegd, er is een nieuwe bacteriestam... Ja en die is resistent tegen welke vorm dan antibiotica dan ook. Nou, te zijn ver... Want dan denken mensen, ja, en die komkommer, ik laat het liggen... want straks ga ik dood. Ja, maar... Ik, daar ben ik het mee eens, maar die komkommer gaat nooit in beeld mogen komen... als men daar niet meer harde data over heeft. Het zou best wel eens kunnen zijn dat het via het water komt... via drinkwater, via, via riolering, wat dan ook. Dus dat, dat, dat speelt met nadruk, dat speelt speciaal in Hamburg, in dat gebied. Als je over Europa kijkt, waar we het probleem hebben... waar we deze bacterie gevonden hebben... we kunnen hem altijd terugtraceren naar dat stukje in, in Ga, Duitsland. Gaan we het vinden, waar, waar het vandaan komt? Ik hoop het wel, het is. er is een probleem natuurlijk dat incubatietijd incubatietijd Bij de meeste virusinfecties is dat korter, dus dat is makkelijker. Maar in dit U geval... Virologen Ik gaat virologen. over virussen, dit gaat over bacteriën. Ja, virussen wisselen wissel ook erfelijke informatie uit. Dus de problematiek is voor een groot deel hetzelfde. Maar, maar het grote probleem is dat de, als het via voedsel binnenkomt... of drinkwater, het probleem is dat de incubatietijd wel op kan lopen... tot bijna twee weken. En dan moet je dus mensen gaan vragen... wat heb je twee weken geleden gegeten? Wat heb je de afgelopen tien dagen gegeten? Dat is niet makkelijk. Nee. En wat heb je gedronken? Waar ben je precies geweest? En dat, nou, het is heel erg belangrijk dat je zo snel mogelijk daarop inspeelt. Ja? Dus dat je heel snel kijkt... Naar nou, wie hebben de ziekte, en dat je dan ja. terug maar, gaat maar, maar wat als je het niet vindt? Want wat betekent dat, dat je de ziekte dus ook nauwelijks... Uiteindelijk, verbanden? kijk, als het blijft doorgaan, vind je het altijd... het kan zijn dat het gewoon een natuurlijke dood heeft dus dat je het niet meer terugziet, maar het kan ook zijn dat het doorgaat... en dan moet je er gewoon nog meer epidemiologen op zetten... Te, te traceren waar het vandaan komt. Ja. Dat is, maar je moet, wat je niet moet doen... is maar op een gegeven moment gaan zeggen... het zijn de komkommers of het zijn de tomaten... als je dat niet hard is bewezen wel, Is wel gebeurd in een land, Duitsland... waar, waar je ja. toch over het algemeen kunt spreken... van een redelijk goed georganiseerde ook, gezondheidsindustrie? Uh, verbaast u het? Dat, dat het verbaast dat... mij enigszins. Wij werken veel samen met Robert Koch in studie. Ik weet niet precies waar dit is misgegaan. Ik denk in Nederland, als we dit soort voorvallen hebben... en we hebben er nogal wat gehad de laatste tijd... dat dat eigenlijk toch vrij kalm wordt gedaan. En dat er, dat er eigenlijk geen berichten naar buiten gebracht worden... waar, waar zeg maar de industrie schade van leidt, tenzij het echt terecht is. Als je zegt, eet geen worst meer, want die, die bepaalde worst kan besmet zijn met... nou ja, uiteraard moet dat naar buiten. Zodra je het weet, dan moet je ook niet stoppen... moet je het zo snel mogelijk doen, ja, want leven zijn. Hier, hier is ongeveer de hele komkommerindustrie, geloof ik, ingestort. Nou, niet alleen al... de komkommerindustrie, nee, de hele tuinbouwindustrie. veel breder ja, zelfs. Ja. En er wordt al gesproken van schadeclaims richting ja. Duitsland. Dat, dat snapt u? Nou, ik snap dat, het, dat men daarover spreekt, ja. Of het helemaal terecht is, weet ik niet. Maar ik denk dat de les die we hier moeten leren... is dat je toch als laboratoria toch wat terughoudend moet zijn... als je bepaalde bevindingen hebt. En als wij, nogmaals, als wij bijvoorbeeld een bevinding hebben... we krijgen een ebola-virus-infectie binnen. Wij zijn het laboratorium wat dat moet diagnosticeren. Voor we dat tegen jullie vertellen, tegen de pers vertellen... Ja, gaat het eerst, gaat Monster eerst naar Duitsland of naar Frankrijk... en wachten we twaalf uur ja, totdat we een bevestiging hebben. Ook omgekeerd, als ze dat in Frankrijk of Duitsland hebben... sturen ze naar ons ja. toe en onafhankelijk bepalen we dat. En dan zeggen we. Het is training. Het is onbegrijpelijker dat dat hier dus niet zo gegaan is. Ja, dat verwondt mij. Ja. Hij heeft ook een beetje te maken met het verwachtingspatroon van de samenleving. Hè? De, de, de, de snelheid van het nieuws en van, van hoe wij met elkaar omgaan is zo groot geworden. Dat je. Dat je ze het je eigenlijk niet te accepteren meer kan niet dat je zegt we weten nee. het niet. En doord, doord, doordat die informatiestromen zo razendsnel gaan. kunnen wij niet meer omgaan met onzekerheden. Blijkt ja, het wel. Maar het is en ook in het begin be wel een antwoord. Ja. Wel, Als het er nog niet is, is dat Klopt. heel onbevredigend. In het begin is mij een aantal, aantal malen gevraagd door journalisten. van met die komkommer, et cetera. Ja. Ik, ik heb het bewijs niet gezien. Dus ik zou er heel erg terughoudend mee zijn. en dan toch moet het vragen. Aan de toe en dat maar moet helpt het dan in de, in de, in de beeldvorming dat uh, onze minister Bleker bij Knevel en van der Brink inderdaad heel potzierlijk een, aan, een, aan een komkommer gaat zitten knagen? De staatssecretaris, ja? Of de staatssecretaris, ja, dat helpt je... dat? Nou kijk, als je, je zo'n dat Ik heb het niet je gezien, zou maar zitten, je, je, je, je hem, je maakt hem gewoon. Kijk, ik kan me voorstellen dat hij toch zijn best doet... om, om, om de, de, die hele Schade sector een beetje, beetje te beperken. Ja, ja. ja. Of dit de methode is, maar dat Je, weet je zet dan nog meer het, het licht op komkommers... terwijl je het Maar nou juist misschien wel weg wil wel hebben. Dat weten jullie beter dan ik. U bent zelf vaak onderwerp geweest van discussie en ook van kritiek. Absoluut. Ondanks de feit dat u zegt wij zijn heel terughoudend... werd u al verweten dat u te veel paniek zei. Ja, maar dat is een heel ander verhaal geweest natuurlijk. Daar was de mogelijkheid dat je zo'n virus hebt... en daar zijn trouwens heel veel mensen aan gestorven. Even voor de duidelijkheid, als we dat niet gedaan... Hebben. Kijk wat er in Engeland gespeeld heeft, Argentinië ja. gespeeld, Mexico. Maar ja, goed, ik bedoel, ik hoef dus die discussie wij... niet over te doen, maar hoe het werkt. Hè? Dat je dus nee, wat maar... dat betreft op kijk... een hele dunne regel uh, loopt. Ja, wel, maar wij hebben niet een bepaalde sector van de industrie benadeeld. Ja? Dus van de landbouw, van de veetelt, wat dan ook. Sterker nog, als je terugkijkt hoe wij omgegaan zijn met vogelpest bijvoorbeeld... dat had natuurlijk ook in zich dat de hele kippenproductie... dat de hele eierproductie, dat dat allemaal zou verdwijnen. En in feite zijn we daar toch vrij goed mee omgegaan. Maar die, en dan is er die... direct van het begin af aan een samenspraak tussen Landbouw en volksgezondheid. Daar moet je ook mee uitkijken ja. natuurlijk, omdat landbouw een ander belang heeft. Maar... Nou ja, die paniekreacties in de samenleving, naar aanleiding van ongecontroleerd of on. on uh... Een complete, incomplete ja. informatie leidt er uiteindelijk wel toe... dat er zo, zelfs een paniekreactie vorig jaar met de Mexica, Mexicaanse griep ontstond... en dat we voor 200 miljoen vaccins gingen lopen inkopen. Ja. Ja, die uh, die we, uh, niet, uiteindelijk die, die, die niet hebben nodig gehad. Die, getallen die, getallen getallen ja. Ja, die wel, discussie maar, gaan we niet helemaal, we niet helemaal over over maar, nu. Maar, maar Het mag is gewoon niet waar, hoor. Het is, maar, is maar, niet waar. Maar dat doen we toch allemaal mee? Uiteindelijk is de vraag aan tafel, kunnen we nog komkommers eten? Ja, hebben jullie gezegd? Zo simpel willen we dat maken. een van de problemen waar we tegenaan kijken op het ogenblik... als een komkommer ergens in Spanje geproduceerd wordt, dan vind je meer Rusland terug. Dat was natuurlijk, 50 jaar geleden van was dat niet zo. Internationaal we internationaal hebben... strafhof voor komkommers. Eh, nee, kom niet alleen komkommers. We hebben tijdens de bse crisis de gekke koeienziektecrisis, zijn we eens gaan kijken in, welk, wat voor, in wat voor producten er allemaal materiaal van, van koeien in Engeland zat. En dat was ongelooflijk. Dat was niet meer te achterhalen. geef het aan hoe moeilijk het is natuurlijk ja. om de bron te traceren. En dat is toch een schatting. Denkt u dat we binnen korte tijd iets meer zullen weten, of niet? Nou kijk, als dit doorgaat, dan zullen er nog veel meer effort in moeten steken om de oorzaak te vinden. Dus ik denk dat dat wel is wordt. Het alternatief is dat het gewoon een stille dood sterft... en dat we, dat we het niet meer zien en dat we het nooit zullen weten. En dat kan ook nog. Apostelhuis, dank uh, voor dit gesprek. Muziek, Eva erover. Ja, ja um, ik moet eerst iets zeggen over dit liedje. Het is niet van mezelf, spijtig genoeg. Het is een, een cover van O'Connor. En Vroeger ging het over Ierland, tegenwoordig gaat het over België. 1, 2, 3, 2, 2, 3... 3. avond, en ik kijk tv. Ik zie de doden gemaakt door de zee. Het is waar, maar toch lijkt het een fabel. Het is ver weg, en wij kijken mee. Ben verzonken in gedachten. Jij like Van de Berg, Bas. Ja, een bas Ja, Ik moest even kijken of het dan gewoon over een Bas was. Het was een basgitaar. En Eva de Roveren hoort u. Prachtig. Dank allebei. Het journalistenpanel. Paul van Gessel hoorde hem al eerder hoofdredacteur Benen. En Magiet van Linden, ook haar hoorde u al eerder Eerder hoofdrechtuur opzij. We gaan het hebben over, over Griekenland. We gaan het hebben over Mladic. Uh, en waren er andere dingen waarvan jullie zeggen... Ja, dat wil ik toch, voordat we het daarover gaan hebben, nog even roepen? Paul. Nou, kom maar, Paul. <laughs> nou, ik wil uh, Magriet hartelijk feliciteren. Met? Nou, de New York Times heeft een noviteit. Namelijk, uh, Ze hebben een nieuwe En dat is een vrouw. Dat knap. Noviteit. Ja. Ja, nou ja, in Amerika heb je er ook daar niet zoveel van. In Nederland hebben we er eentje, althans als het gaat om kranten. Want Magritte is natuurlijk zelf ook hoofdrecteur, maar dat is van een, uh, van een magazine. We hebben hier eentje in Amsterdam, hè, Barbara parool. van Beukering ba ja. van het Parool. En dat is de enige. En, uh, en nou, nu is New York erbij gekomen, dus uh, blij Magritte. Nou, de, de wereld is klaar. de wereld is klaar, jammer. Wat vooral uh, hartstikke leuk voor die uh, dame in kwestie is, is dat ze de eerste in 160 jaar is. Ja. En als je het hebt over een krant, dan is de New York Times wel de krant van alle kranten. Dus, uh, ja, maar ook een oud ja. medium zeggen dan de nieuwe mediagebruikers. <laughs> ja, maar ze komt ook van de, de webredactie in... of van origine. Dus, ja, dus, oh, dat uh, je wel. Nee, maar is dit een... Vind je dit belangrijk, Mag ik... Nee, ze is niet van de webredactie. Ze is degene die onder de uh, voormalige hoofdredacteur de krant ook naar de digitale... Uh, het digitale ja. tijdperk heeft gebracht. En ik denk dat ze onder andere vanwege die expertise. Is gekomen, maar ze was wel. Is het veel zeggen? Hoofdredacteur nu van de New York Times. Komt het is. nu goed met vrouwen op dit soort posten? Of is dit gewoon een nee. Freak incident? Nee, maar dat is net zoiets als dat je zegt. Uh, ha, Obama, de eerste zwarte president van uh, Amerika, dus racisme is voorbij. Nee, die illusie heb ik niet, dus dat zal die conclusie op dit vlak we ook, ook niet, uh, niet aan de orde zijn. Maar je mag er wel mee gefeliciteerd maar worden. we mogen er best wel blij mee zijn. Okay. Jij ook gefeliciteerd, Paul. Dankjewel. je Mladic, uh, vanochtend, kon hem dan ook echt zien? Want hij was natuurlijk al in de ja. vroeger vlogen, oh, maar moeilijk te zien in Zag er goed in uit. Beeld. <laughs> Vond je? Nou, we hadden anders één uh, foto gezien in de krant... waarin toch wel bleek dat hij niet met de Mladic van uh, uh, nou, tientallen jaren terug was. was. Ja. En uh, uh, uiteindelijk was er natuurlijk ook de vrees, uh, hoe is het met hem, en uh, ernstig ziek. En ik moet zeggen, uh, als dat al een factor is, en dat is het, want er is uitvoerig over gesproken... dan vond ik niet dat deze man er erg uh, breekbaar uitzag? uitzag. Paul, wat was jouw eerste indruk? Uh, nee, ja, hij had lymfklierkanker, lymf geloof is, is ik. Het het had, is het verhaal? Word, wordt en ook dan, ontkend? Uh, Inderdaad, die foto, daar zag hij er wel uh, breekbaar uit, inderdaad. Ja, ik zou zeggen, dat is vaker bij dit soort mannen die gevallen zijn... dictators en uh, oorlogsmisdadigers, vermeende oorlogsmisdadigers... dat op het moment dat je ze in de kraag grijpt... dan zijn ze ineens heel ernstig ziek en dan kunnen ze het niet meer. Uh, we moeten gewoon, gewoon overgaan tot de zaak en hem uh, stevig... Uh vervolgen, want het moet allemaal nog waar blijken te zijn wat hij heeft gedaan. Want hij zegt het is niet onder mijn leiding gebeurd, wat die mannen die ik aanstuurde, aan wat die allemaal achter mijn rug om hebben gedaan, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ja, ja dus hij ontkent, hij gaat, hij gaat dus het gevecht aan met Hij leek tribunaal. heel veel vanochtend, hè? Ja. toen hij mocht reageren van deze monsterlijke woorden. Ja. Ja. Ik heb dit nog nooit gehoord of gezien. Het is, ja. het, is, het, is, het is schandalig. Ja, ik ben er niet verbaasd over, eerlijk gezegd. Hoor. Ik denk niet dat het type Mladis er één is van, uh, ja, ik herken dat wel en uh, we moeten nog maar zien hoe veel, en weet u wel hoe dat er toen aan toe ging? Absoluut niet. Jij verwacht maar... dat, dat hij uh, ja, strijdbaar, strijdbaar zou zijn en absoluut, blijven? absoluut. Natuurlijk. En dat, die, dat, die ook, dat het lang gaat duren, ook om die reden? Geen idee. Maar uh, als iemand zegt... Uh, uh, ik herken dit niet en uh, het was al in ieder geval niet onder mijn leiding dan moet dat worden uitgezocht. En ja. dat kan wel een tijd gaan duren natuurlijk. Ja, hij begon te applaudisseren toen de rechter zei... van ja, we gaan het nu over gezondheid hebben. Dat mag ook besloten, hè? dat het niet uitgezonden ja. wordt. Dat vond hij prachtig. Dus dat, dat deed hij ook meteen. Vind jij die, die gezondheidsclaim van hem geloofwaardig, Magie? Nou ja, het is al een beetje wat Paul zegt. Deze mannen die zo stoer en met wapengekletter de geschiedenis in willen gaan... die zijn op het moment dat ze in de kraag worden gevat... ernstig en terminaal ziek. Ja. Nou kan dat natuurlijk wel zo zijn. Want niets menselijks is ook deze mannen vreemd. Wat zou maar ge Het, ge de het, ge hebben, het vragen, gebeurt wel vaak. Ik bedoel, dit is met Pinochet gebeurd. Recentelijk Demjanjoek. Ik bedoel, ja. als, je, als je die in zijn karretje de rechtszaal ingedragen zag worden... Dacht die je, dan maakt het leeft hij meer... überhaupt ja. nog. Ja. Maar dan kwam er nog een soort Kreet uit en dacht je: ja, Gelukkig. Ja. En uh, het, de, de, de, het, het was allemaal uh, uh, over. En toen moest je nog een paar maanden zitten, geloof ik. Dat is nu aan de orde. En toen was het opeens weer een vrij vitale man. Het is enerzijds, natuurlijk, in die zin heel goed uh, dat daar waar het Joegoslavië-tribunaal ook voor is opgericht, dat het gelukt is om die verdachten nu ook voor de rechter te krijgen. Anderzijds zie je dat, eh, dus daar zijn slachtoffers bijvoorbeeld blij mee. Maar het hele verhaal komt ook weer. Helemaal opnieuw terug. Hè? Ook ten aanzien van Nederland bijvoorbeeld, Natuurlijk. waar weer opnieuw gezegd Natuurlijk. wordt: van eigenlijk zouden Nederlanders, eh, Karmans, Franken en zo ook voor de recht moeten zijn. Nou, het zou heel goed kunnen ja. dat iets in dit verband, in deze rechtszaak, ook nogal wat Nederlanders als getuigen op zou roepen. Dat zou helemaal niet ondenkbaar zijn. Nee, dat is ook niet verkeerd. Maar om nou meteen Kareman trouwens als potentieel oorlogsmisdadiger te gaan opvoeren, dat vind ik wel heel erg Maar Dat gaan. zeg ik niet. maar nee, zou, De vrouwen van Schepel die dat, dat... dat onderhanders ja. hebben. Ja, ja, maar er is nogal een verschil of je aanspraak. Bent of verantwoordelijk bent. Hij was verantwoordelijk om die mensen zo goed en zo kwaad als het kon te verdedigen... te, te, te bewaken. Nou, dat is niet gelukt. Dat is allemaal heel erg natuurlijk. Maar dat is iets anders dan dat je zelf 3000 mensen uh, de over de kling jaagt. Ja. Uh, en daar is waarschijnlijk deze iets verantwoordelijk voor. Is dus is het over hebben. Ja. ja, maar het gaat ook om de schimmigheid van zo'n rechtszaak. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk, als het langer gaat duren... en je hebt niet te maken met iemand die zegt, het klopt... Uh, dan zou het kunnen zijn dat nogal wat kopstukken uit het Nederlandse leger... die destijds erbij waren, als getuigen worden opgeroepen. Weer worden opgeroepen. We gaan het uh, tot slot nog kort even over Griekenland hebben... want uh, uh, vandaag moet duidelijk worden of Griekenland weer extra steun krijgt. De geruchten zijn dat dat gaat gebeuren. Ja. Zou je dat terecht vinden, Paul? Ja, want, ja, want? Nou ja, uh, het gaat in het hele leven om vertrouwen. Uh, zeker in de financiële wereld. De Grieken hebben de boel enorm lopen belazeren. Dat kun je ze kwalijk nemen, zij moeten het oplossen. Maar uh, als je ze uh, uit de euro dondert, wat nu ook voorgesteld wordt... ook door Nederlandse politici, dan is het vertrouwen in heel Europa... en het hele stelsel wat er onderdoor ligt dusdanig verzwakt... dat we van de regen de druk raken. Dan gaan ook Spanje, Ierland, Portugal vallen. En dat is het, ook voor ons eigen portemonnee het allerbomstel Ben aller je ook zo goed van vertrouwen, Giet? Mm, laat ik zeggen ja. Nee, ik ben het met Paul eens. Ik wil uh, Griekenland weer uh, naar de drachmen uh, bewegen. Dat lijkt me heel stom. En bovendien, volgens mij hebben ze een gigantische schuld. En is die in euro's? Hoe zouden ze dat ooit met een paar luttele drag met terug moeten vertellen? Jullie zijn het wat dat betreft eens. Ik wil even ja. van Bert van Sloot horen wat hij gaat behandelen in het Radio 1. Journaal gaat het ook over Griekenland? Dat gaat ook over Griekenland. Beginnen we zo mee, dan kunnen we die geruchten die kunnen we meteen bevestigen. Chris Ossendorf gaat dat zo uh, vertellen. Ze en krijgen we hebben het... weer steun. Ze krijgen weer steun, inderdaad. Dat zal het nieuws zo dadelijk zijn. We hebben het verder over Jemen en Syrië. Veel onrust weer in het Midden-Oosten. En natuurlijk hebben we het over de heidebrand. En laten we tennis ook niet vergeten. Houden we het scherp in de gaten. Allemaal zo direct te beluisteren in het Radio 1-journaal. Paul van en Margriet van der Linden. Beide dank voor jullie bijdrage aan het journalistenpanel. Avro, De Tand des Tijds. Een radiotekening. Duiken, hij gaat weer op de vuist. Oef. Oef, een rechtse. Auw. Hij staat met zijn blote handen op het melkhuisje in te slaan. Melkhuisje? Melkhuisje! Total los! De vuist! Nee! Oh. Een aan poeien geslagen vissenkom ligt in duizenden scherven over de tennisbaan. Au, au! In het natte kreppel vecht een vloekende goudvis partelen voor zijn leven. Op het slagveld ligt een Willem Duizeling wekkend muziekmozaïek aan Flenter. Jij ja, bent hier bij de hemelpoort. Heeft u wat voorbereid? U heeft niks. Dus u wil hier zo Allan Provis uit de losse pols voor de vuist weg. Ja, en zo namen we dan afscheid van de vuist van Willem Duis. Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties. Radio 1. Het NOS Journaal. De provincies krijgen van staatssecretaris Atsma het advies om tijdelijk de milieuregels voor tuinders te versoepelen. Door de EHEC-bacterie in Duitsland ligt de export van groente grotendeels stil. De tuinders hebben daardoor een overschot dat ze niet kwijtraken. In Jemen zijn verschillende politici gewond geraakt bij een granaataanval op het paleis van president Saleh. Volgens een tv-zender van de Jemenitische oppositie is de president daarbij zelf omgekomen. Maar dat wordt tegengesproken door de regering. Een woordvoerder zegt dat Saleh alleen licht gewond is en later vandaag. Een persconferentie geeft. In Hoensbroek in Limburg zijn twee mensen door geweld om het leven gekomen. Volgens de politie is een van hen waarschijnlijk doodgeschoten door een agent. De politie kwam in actie na een melding dat iemand op straat buurtbewoners aanviel met een zwaardachtig voorwerp en een bijl. Bij het incident zijn ook twee mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. En de brandweer is nog altijd druk bezig met het blussen van een grote brand in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede. Volgens de laatste berichten staat een gebied van 100 hectare in brand. Aamsveen ligt in de grensstreek met Duitsland. De Nederlandse en de Duitse brandweer werken samen bij de bestrijding van het vuur. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Den Haag richting Utrecht... voor knopend Prins Klausplein 4 kilometer. heeft te maken met de afsluiting van de A12 tot en met Zoetermeer. Dat duurt nog tot zaterdagavond 6 uur. Veel mensen rijden om nu via de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar is het langzaam rijden. Tussen de knopende Ippenburg en Kleinpolderplein over 6 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht.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 een hele middag. Het is vrijdag 3 juni. En vrijdag 3 juni is de dag dat je met je komkommer... Worldwide Trending Topic wordt in Nederland. Op Twitter hebben we het wel te, over te verstaan. Maar hebben wij vervolgens nieuws over Mladic. Mladic moest vandaag voor het eerst voorkomen voor het joegoslavië Tribunaal. We hebben nieuws over Jemen. Er is veel verwarring over de president. Op datzelfde Twitter werd hij zelfs doodverklaard. Maar dat bericht klopt niet. We zetten de verwarring zo dadelijk op een rijtje. We zijn bij de Heidebrand in de buurt van Enschede. En er zijn opnieuw veel doden te betreuren. In Syrië. Maar we beginnen met de Grieken. En de Grieken komen nadat we Roland Coros hebben behandeld. Want daar is nieuws vandaan. Rafael Nadal, de Spaanse titelverdediger. Die en nummer 1 van de wereld neemt het op tegen de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Mark Brasser is daar. De eerste set werd 6-4 en ze zijn diep in de tweede set. Of is hij al afgelopen? Hij is net afgelopen die tweede set. Een tweede set die gekenmerkt werd door heel veel breaks over en weer. Het werd 4-4, het werd uiteindelijk 5-5. Toen ging Andy Murray serveren. Hij kreeg tot drie keer toe een breakpoint tegen. Op het derde breakpoint sloeg Rafael Nadal toe. Nadal kwam 6-5 voor, mocht zelf serveren en pakte de set uiteindelijk met een love game. En Dus is het 6-4 en 7-5 in de het voordeel van Rafael Nadal die dus nog één set nodig heeft om voor de vijfde keer, of de zesde keer moet ik zeggen, in zijn carrière door te gaan naar de finale van Roland Garros. Het is een echt gevecht, moeilijke omstandigheden op het Court, Het waait hard, maar het is een echt gevecht. De verschillen zijn klein, Nadal dus 2-0 in sets voor. Dan gaan we naar Griekenland. Want Griekenland wordt vandaag opnieuw van het randje van de afgrond gered. Op dit moment is de Griekse premier Papandreou in Luxemburg om daar uit te leggen dat zijn land opnieuw bereid is enorme bezuinigingen door te voeren. En in ruil daarvoor zou Europa weer bereid zijn de Grieken met nieuwe leningen voor hun faillissement te behoeden. In Brussel is Chris Ostendorf. Chris uh, Papandreou is in uh, Luxemburg. Uh, waarom komt hij speciaal naar Luxemburg uh, toe? Zegt dat wat? Ja, in ieder geval om zaken te doen. Papendreuw is de premier van een failliet land met een woedende bevolking... die niet meer echt achter nieuwe bezuinigingen staat. En de Luxemburgse premier Jonker is nou eenmaal de voorzitter van de Eurogroep. De landen met de euro. Dus de heren hebben heel wat met elkaar uit te praten vandaag. Er is net een uh, e-mailtje binnengekomen van de Griekse minister uh, van Financiën... waarin staat dat na uh, wekenlange onderhandelingen... het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie en de Centrale Bank... het eens zijn over wat Griekenland nu moet gaan doen de komende jaren. Positief afgeronde onderhandelingen. Dat heeft eindeloos geduurd, die onderhandeling, want Griekenland staat er gewoon echt beroerd voor op dit moment. Ze hebben een enorme schuld. De staat geeft nog steeds veel meer uit dan dat er binnenkomt, dus de schuld wordt groter. Het probleem moet worden opgelost en daarvoor zit dus de Griekse premier aan tafel met de baas van de euro in Luxemburg. Ja goed, maar het probleem uh, lijkt te worden opgelost, althans dat zegt dat e-mailtje begrijp ik. Dan moet de Grieken ook iets beloven, dan moet, er echt, uh, dan moet je met je water voor de dokter komen. Wat moeten ze doen? Nou, miljarden bezuinigen opnieuw. Het schijnt dat ze tot 2015 in totaal weer 87 miljard euro bij elkaar moeten gaan sprokkelen. Door de salarissen opnieuw naar beneden te doen. Te zorgen dat je wel in inkomstenbelasting gaat heffen. En uh, spullen verkopen. Uh, havens, luchthavens, vliegtuigen, elektriciteitsbedrijven. Noem maar op. In totaal voor 50 miljard privatiseren. Dat uh, moeten ze al langer. Maar dat lukt allemaal niet zo erg. Dus opnieuw zijn er nu beloftes. We gaan nog strenger bezuinigen. Nog meer verkopen. En echt zorgen dat het land financieel gezond wordt. Maar de vraag is, wat is dat waard? Want je zegt zelf, niet voor niks. Dat hebben ze al eerder beloofd. Ja, dat zijn mooie beloftes, maar die gelden wel in de politiek. Want zonder die beloftes wordt er niet eens gepraat. Uh, er wordt nu wel gepraat met die beloftes en dat is hard nodig. Want Griekenland heeft deze maand 12 miljard euro nodig. Dat moet Europa betalen en het IMF. Maar het Internationaal Monetair Fonds wil dat niet betalen. Omdat ze zeker willen dat als ze dat betalen... dat ze dat geven aan een land dat de komende jaren nog voort kan... En Griekenland kan niet voort. Ze moeten volgend jaar eigenlijk de markt op. Moeten dan geld lenen voor 16 procent. Dat is onbetaalbaar. Dus er ligt maar steeds een levensgroot probleem. Dat kan opgelost worden. Doordat het IMF misschien gaat betalen als Europa met een nieuw reddingsfonds komt. Nou ja, dat betekent dat alle landen, wij dus ook, Nederland opnieuw met geld over de brug moeten komen. Om een nieuw reddingsfonds op poten te zetten. Om te zorgen dat het IMF deze tranche in juni gaat betalen... en dat Griekenland voor de komende twee jaar ook uit de wind wordt gehouden. Ja, want dat, dat is even, als ik je mag onderbreken, Chris... Uh, natuurlijk de vraag die Nederland natuurlijk uh, ontzettend bezighoudt. Hoeveel kost ons dat extra als belastingbetaler? Ja, uh, in principe niks. is natuurlijk altijd het verhaal Want het gaat opnieuw om garanties en leningen. Maar uh, bovendien zover is het ook nog niet. Want er ligt nu een belofte op tafel van Griekenland we gaan bezuinigen. En vervolgens is de vraag gaat Europa opnieuw een reddingsfonds in het leven stellen. Nou, als dat op 80, 85 miljard gaat... dan zal Nederland daar een, een, een, een 5, 6 procent geloof ik, aandeel aan moeten leveren. Dus weer miljarden. zou betekenen dat Nederland, maar ook vooral Duitsland... als grote geldschieter, opnieuw de portemonnee moet trekken. Maar weer met hetzelfde argument als het vorig jaar ging. Namelijk, jongens, als we dit niet doen, kost het ons een veelvoud daarvan. Dus we kunnen niet anders. Die strijd die wordt nu gevoerd uh, de komende week, twee weken. Want op 20 juni komen de ministers van Financiën hier in Brussel bij elkaar om knopen door te hakken. En dan waarschijnlijk, ik onderstreep waarschijnlijk, want dat is nog niet zeker, om ook de portemonnee weer te trekken. Dankjewel, Chris. Chris Ostendorf was dat, vanuit Brussel. Nou, daar zat hij dan. Grijs pak. Radko Mladic werd vanochtend een dikke week na zijn arrestatie... voor het eerst voorgeleid bij het Joegoslavië-tribunaal. De voormalig Bosnisch-Servische generaal noemde de aanklacht van genocide walgelijk. Hij zei dat hij ernstig ziek is, maar toonde zich ook strijdbaar. Op de publiek, publieke tribune zaten onder meer vijf moeders van Srebrenica. Het gebekvecht voor de deuren van het tribunaal na afloop van de zitting tussen... Het groepje moeders van Srebrenica en die ene man, een Servier, die hier naartoe is gekomen om Ladic te steunen. De moeders zijn naar Den Haag gekomen om de man in de ogen te kijken... die ze verantwoordelijk achten voor de moord op hun mannen en zoons 16 jaar geleden. Ze worden vertegenwoordigd door advocaat Axel Hagedorn die samen met hen een plekje had gekregen vooraan op de publieke tribune...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 Ja, dat was mijn indruk. Dus dat het een het begin een verdedigingslijn was... en die hij niet volgehouden heeft. We hadden ook niet echt verwacht dat hier een verdachte zou zitten... die volledig zou meewerken en netjes op alle vragen zou ant antwoord zou geven... zonder er verder iets bij te zeggen. Zeker niet. Hij heeft geen baat erbij snel veroordeeld te worden. Dus dat zal hij zeker niet doen. En de vraag is nu alleen hoe snel kunnen ze verder gaan. En... Geen baat bij snelle afhandeling omdat hij in die cel in Scheveningen waarschijnlijk er beter bij zit... en met zijn voormalige vrienden... dan in een gevangenis waar hij uiteindelijk terecht kan komen. En bovendien is hij niet veroordeeld en niet schuldig. Daarom is het voor hem zeker geen belang om snel afgeoordeeld te worden. En toch hoop ik dat het tribunaal zelf daar vaart achter zet. De bijdrage was van onze verslaggever Matthijs van der Wiel. In het natuurgebied Aamsveen, dat ligt bij Enschede, daar woedt nog steeds een heidebrand. Over de omvang is vandaag veel verwarring uh, ontstaan. Mark Hamer is in het uh, natuurgebied. Want Mark, in eerste instantie werd door de brandweer gemeld dat het ging om 200 hectare. Dat bleek vervolgens een iets te ruime schatting. Weet jij al een beetje van hoeveel hectare er wel in brand staat? Ja, het, het, wat, het laatste wat ik hoorde was dat het uh, ging om 60 hectare uh, heidegrond die uh, verwoest was. Maar dat het misschien wel zal uitgroeien tot 100 hectare die verloren moeten uh, worden beschouwd. Maar, maar misschien weet Wendy Waagvoort is woordvoerder van de brandweer. Hoeveel is het nou precies? Hoeveel is er verloren gegaan? Nou, we hebben inschatting gemaakt dat we ongeveer 100 hectare gebied verloren hebben. Of nog verloren gaat. Uh, ongeveer 60 à 70 hectare op Nederlands grondgebied en ongeveer 30 40 hectare op het Duits grondgebied. Op het Nederlands grondgebied hebben we op dit moment in ieder geval onder controle en op het Duits grondgebied nog niet. Daarop uh, wordt de Chinook helikopter ook ingezet. U ja, zegt, hij wordt ingezet, maar uh, volgens mij ligt zijn bakje uh, ligt hier uh, nu vlak achter de wagen waar wij tegenaan staan. Ja, dat is helemaal juist. Uh, op dit moment is hij aan tanken op teugen. En zodra hij die tank weer vol heeft begint hij weer. En dan schat we in op ongeveer vijf uur dat het is. En hij vliegt Vanavond 8 uur. Nou, zegt u, ja, die helikopter is bezig. De vraag hier vandaag de hele ochtend was eigenlijk... waar blijft die helikopter? Waarom duurt het zo lang? Pas om kwart voor drie ging je echt wat water over het vuur heen gooien. Waar ligt dat aan? Ja, dat antwoord moet ik u verschuldigd blijven. We hebben op tijd een uh, aanvraag ingediend bij Defensie. En ik weet niet wat de protocollen van Defensie zijn, maar hij is inderdaad wat later aangeschoven. Het kan niet met de bezuinigingen te maken hebben, hebt dus u gezegd van we moeten nog even op dit soort dagen nu maar de piloten ergens anders vandaan halen? Nee, zoals gezegd uh, heb ik daar geen antwoord op. Het gebied uh, moet verloren worden beschouwd. Dus we hebben het wel onder controle op dit moment. Of schuilt er nog een gevaar? in zoverre dat op dit moment brand op Nederlands grondgebied zich niet uitbreidt. Het is nog niet uit. Als het uitgemaakt wordt, betekent het echt dat we het veld in moeten... en met de schop alle polletjes om, uh, omscheppen en afblussen met water. En dat gaan we morgen pas doen. Vanavond tot tien uur zijn we hier in ieder geval met bluswerkzaamheden bezig. En dan uh, trekt de in zoverre terug dat we met vier voertuigen hier blijven om het gebied te bewaken... Want s'avonds en s'nachts, als het donker is, kunnen we gewoon niks doen. En morgen vroeg vanaf vijf uur gaan we met assistentie van de Defensie samen de boel afblussen. Nou, Er zit weer een natuurgebied. Er, was ook een, er is ook een camping uh, aan het natuurgebied, grenst het eigenlijk. Die mensen zijn vanochtend geëvacueerd. Hoe, wat gebeurt er nu met die mensen? Er zijn ongeveer 200 campinggasten die inderdaad geëvacueerd zijn. En we hebben net het bericht gekregen dat ze om zes uur vanavond terug mogen naar hun camping. De camping ligt net buiten het gebied, loopt geen gevaar. Maar ze kunnen nogal enige ongelast hebben van de rook. De flinkse, flinke natuurbrand in ieder geval hebben we hier gehad in de buurt van, van Enschede. Helemaal uh, over is het nog niet. Maar het is wel grotendeels onder controle. En het is allemaal redelijk binnen de beheersing gebleven vandaag. Mark Hamer was dat. Zometeen horen we van journalist Judith Spiegel in Jemen... Of er vooral duidelijkheid is over de president al daar, president Saleh. Die zou namelijk gewond zijn geraakt... maar rond deze tijd wel een persconferentie willen geven. Bij de AMW zit Jolanda van der Velde. Jolanda, her en der een aanrijding? Ja, en een vrachtwagen met pech ook nog eens op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij de Afwendel drie 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook weer dicht. Die vrachtwagen had eerst een lekker band, dat is verholpen. Nu heeft hij vastgelopen remmen en nu is de monteur daar bezig. Dus hopelijk komt hij straks wel weer van zijn plek af. <lacht> Volgens mij uh, kan je beter helemaal van de weg halen als ik zo hoor. Ja, ja, ja, nou ja. Uh, verder, je bent, brengt me van mijn apropos: uh, 58, Tilburg ja? richting Eindhoven. 3 ja, nee. kilometer. Ook een vrachtwagen met pech, daar is de rechterreiziger ook dicht. De N302 Enkhuizen Lelystad, die is in beide richtingen dicht... vanwege technisch onderzoek na een aanrijding, gaat nog even duren. En de brandweer heeft het treinverkeer van en naar Schiphol stilgelegd. Daar kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Grote onrust in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het presidentieel paleis is bestookt door raketten. En, en waren berichten dat president Saleh omgekomen zou zijn. Al, al snel is er gemeld door de autoriteiten dat hij nog leeft. In Sanaa is ons is journaliste Judith Spiegel. Judith, um, hij zou ook een persconferentie gaan geven. Is hij al gezien in het openbaar? Nee, hij is nog niet gezien in het openbaar. Dus er is nog steeds helemaal geen, on, geen duidelijkheid over hoe hij er nu aan toe is... Het klopt inderdaad dat op de, de oppositietelevisiezender onmiddellijk berichtte dat hij dood was. Waarop de staatstelevisie en uh, ook woordvoerders van de president hebben bericht dat hij in leven is. Ik, ik sprak zelf ook met iemand die werkt voor het bureau van de president en die bevestigde dat hij inderdaad in leven was. Maar eerlijk gezegd, uh, je, je weet het nooit in dit land. We moeten denk ik even afwachten tot we hem werkelijk zien. Ja, goed. Dat, dat moment wachten we af, want wellicht komt er een persconferentie, want die is nog niet begonnen. Nee, die is nog niet begonnen. Nee. Wat is er eigenlijk allemaal precies gebeurd vanmiddag bij dat paleis? Nou, als ik het goed begrijp, uh, is de dag begonnen... en dat heb ik ook gehoord met zware explosies. En dat waren raketten die door de regeringstroepen zijn afgevuurd... op een van de huizen van Al-Akhmar. Al-Akhmar is de stamleider van een belangrijke stammenfederatie... waarmee de president nu al twee weken in zwaar, zwaar in gevecht mee is. Als vergelding, zo zie ik het dan maar heeft die al-Akhmar-familie met, met de stamleden... raketten afgevuurd op het paleis van de president... en meer specifiek op de moskee die op dat gebied van dat paleis uh, staat... en waar de president ook aan het bidden was... met een aantal hoge regeringsfunctionarissen... die wel zwaar gewond zijn geraakt, heb ik begrepen. Oké, okay, dus er zijn raketten op hem afgevuurd en er zijn anderen heel zwaar gewond geraakt. Hij misschien licht, maar dat weten we dan niet. Maar de grote vraag is van ja, uh, dit loopt wel behoorlijk uit, uh, uit de hand als we elkaar echt met raketten gaan, uh, gaan beschieten. Hoe moet dat verder? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, er, er waren al zware beschietingen gedurende anderhalve week, ruim anderhalve week. In zo'n komt dit niet eens als een verrassing. En het beschieten van deze ochtend van dat huis van Jan Achmer... was misschien wel de druppel die de emmer deed overlopen voor die familie. En, en daar is gewoon op teruggeschoten. Dan, dan ook op jouw huis. Uh, waar dit toe moet leiden... Nou ja, als ik het nu kan overzien... tot niet veel goeds, tot meer geweld waarschijnlijk. Misschien tot een burgeroorlog. Uh, maar ik zie er niet zo snel een einde aankomen aan deze situatie. Nee, nou, we wachten in ieder geval eventjes af totdat hij zich laat zien... ergens in het openbaar, al dan niet bij die persconferentie. Dankjewel voor dit moment, Judith. Judith Spiegel was dat. Marco Verhoef voor het weer. Marco, um, buiten waait het? Ik zag wat bomen heen en weer uh, sweepen. Dat lijkt wel goed voor de watersport. Voor het, uh, voor het zeilen, het waait niet te hard? Mm, nou, voor de meeste zeilers niet. Hoewel, langs de kust staat wel een stevige wind. Uit het noordoosten, dus dat is ook altijd een beetje oppassen, want dan blaast hij toch een klein beetje van het land af. En daar staat een windkracht 6, een krachtige wind. En ik kan me toch wel goed voorstellen dat je dan een klein beetje ervaring moet hebben in, in zo'n boot, om daar uh, ja, zonder kleerscheuren uh, weer vanaf te komen. Ja. Goed, maar wel goed uh, weer voor de watersport. Ja. Uh, laten we even naar het weekend uh, kijken. Wordt het dan ook goed weer voor de mensen die gewoon denken, hé, hey, dagje strand. Lekker liggen. Laten we het weekend dan in tweeën delen. En laten we beginnen met de zaterdag. Dat is een prima dag. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vandaag. Alleen nog iets hogere temperaturen. 25 uh, graden? Uh, ja, niet op het strand. Want daar hebben minder. we, ja, daar zitten we zo net boven de 20 denk ik. Maar in het binnenland wel zeker 25 graden. En in het zuidoosten misschien wel 29. Dus het wordt echt weer een warme zaterdag. Ja, ja, dus ja. we kunnen naar het strand zaterdag. Ja, dat lijkt, lijkt me prima. Ja, Verhoofd zegt. <laughs> we kunnen. Met, ja, laten we het de de Waddeneilanden. Ik wil de mensen daar niet teleurstellen. Nee. Maar voor het echte strandweer is het daar misschien net iets te koud en net iets te veel wind. Want die combinatie ja, die maakt het gewoon toch wat, wat killer. Ja. Ja, maar je, je kent ze allemaal wel, die strandhutjes dat je lekker beschut zit achter, achter zo'n zo tentzeiltje. en ja, Dan brandt die zon daar net zo hard natuurlijk. En dan is het ook prima weer. Dus ik, ik wil vooral niemand van het strand hebben. Als je gaat watersporten, gaat, gaat zeilen ja. of gaat surfen of gaat kuiten, hou er nog steeds rekening mee dat in die kustprovincies, in die kuststrook dat de wind nog altijd krachtig waait, de windkracht en het zeilen, surfen in het binnenwater... Ja, dat gaat wat makkelijker met een viertje of een vijfje. Maar nou hoorde ik jou zeggen, we moeten het in tweeën delen. Dan hou ik altijd mijn hart vast, Marco. Ja, ik ook een beetje, inderdaad. <laughs> Kom maar op uh, met de zondag. Nou, laat, laten we dan positief beginnen. Hoe noordelijker in Nederland je bent hoe beter je het vanaf brengt, Want er komen buien aan en die komen vanuit het zuiden. Eh, hoe laat ze precies gaan komen is nog wat onduidelijk. Maar ik houd er toch op dat eh, het zuiden van ons land... al vroeg in de middag de eerste buien heeft. En dat het midden van het land ook wel ergens in de loop van de middag gaat volgen. En nou ja, dan zou er misschien ook wat onweer bij kunnen zitten. En het kan in ieder geval eventjes flink plensen. Want het zijn niet zomaar van die, van die halfzachte, malse meibuitjes. Nee, we zitten in juni. En eh, dan kunnen die buien natuurlijk toch ook wel weer wat steviger uitpakken. Maar het is nog lang niet genoeg natuurlijk om uh, de droge grond een beetje te verzadigen. Nee, absoluut niet. Kijk, we krijgen maandag ook nog wel een dag met, met uh, neerslag met een aantal millimeter aan regen. Maar we hebben geloof ik inmiddels een tekort, wat je dan berekent vanaf begin april tot nu, van 135 millimeter of zo. Nou, als oh, dat je dan lijkt Griekenland wel. Ja, nou ja, er valt in de maand ongeveer 60, 70 millimeter nu. Dus je hebt twee maandsommen nodig om dat goed te maken. Oké, okay, dankjewel. Marco, Marco Verhoef met het weerbericht voor het weekend, weet u weer waar u aan toe bent. Twee doden. Vermiste. 62 gewonden en ongeveer 30.000 evacuees in Centraal-Rusland. Dat allemaal na ontploffingen en een brand in een munitiedepot vannacht. In de opslagplaats lag 150.000 ton wapens opgeslagen, waaronder veel granaten. En tot 9 kilometer van het wapendepot sprongen de ramen. Een vrouw die in het gebied woont staat te pers te in haar Nachtjapon. En ze zegt dat ze lag te slapen toen de opslagplaats explodeerde. Ze pakte snel haar kind en ze weet niet waar ze nu met haar kind heen moet. Dochter pakt belde met een grizzly. Wat er is er met jullie? Ik zeg: we zullen gaan. Waar gaan we heen? We gaan naar de ambulance. We gaan naar de ambulance. We gaan naar de ambulance. We gaan naar ik ze We gaan naar de ambulance. We gaan naar de Kizia Hekster is in Moskou onze correspondent. Die mensen zijn behoorlijk geschrokken, Kiesia, als ik dat zo op mijn inlaat werken. Het, het brandt en het ploft. Um, hoe is het op dit moment uh, daar? Nou, het brandt en het ploft nog steeds, Bert. Wel veel minder heftig dan vanmorgen toen er uh, in tientallen ontploffingen per minuut gemeld werden. Dat is nu teruggebracht naar af en toe een explosie, melden de lokale autoriteiten. Maar goed, dat uh, komt dus doordat nog steeds niet alle wapens zijn opgeblazen uit dat uh, depot. En ook de brand is dus nog steeds niet uit. En dat kan ook nog wel even duren, zegt de brandweer. Ze zeggen dat ze die brand inmiddels wel onder controle hebben. En daarmee bedoelen ze vooral dat ze, ze hopen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt naar de bossen die daar omheen liggen. En daar zijn nu ook zelfs robots voor ingezet. Want voor de brandweer is het nog steeds te gevaarlijk om dichtbij te komen. En uh, verder hebben de lokale autoriteiten uh, bekendgemaakt... dat van de 152 gebouwen die op het terrein stonden... er maar liefst 106 totaal verhoest zijn. En uh, ja, alles bij elkaar. Dus een enorme ravage in uh, Izhevsk, Zo'n duizend kilometer ten oosten van Moskou hier. En wordt er ook al gesproken, misschien gespeculeerd, over de oorzaak? Ja, al uh, sinds vanmorgen doen allerlei verschillende scenario's de ronde. Eerst werd uh, onderhoudswerk genoemd, later een weggegooide sigarettenpeuk. Nu wordt kortsluiting genoemd. Maar het ministerie van Defensie die roept vooral op om geen overhaaste conclusies te trekken. Want zolang het daar nog brandt en ontploft is er sowieso weinig over te zeggen. En wel heeft president met VDF vandaag de minister van Defensie om opheldering gevraagd. Hij wil weten wie er verantwoordelijk is voor dit ongeluk... want het is nu al de tweede keer binnen anderhalve week dat een wapendepot ontploft. En, ja. zei de president, dat kan geen toeval zijn. Nee, dan begin je af te vragen hoe zit het met die veiligheidsnormen. Ja, en dat is interessant, want uh, een hoge militair die zei daarover vandaag... dat het niet anders kan dan dat die normen op allerlei mogelijke manieren overtreden worden... Hij denkt vooral aan onwetendheid, zoals een groot uh, gebrek aan expertise, hoe om te gaan met dit soort uh, brand- en ontploffingsgevoelige plekken, want alles wat er nu ontploft en nog steeds ontploft, uh, dat zou helemaal niet mogen exploderen als het goed zou zijn opgeborgen, zei deze militair. Hij waarschuwde voor meer van dit soort ongelukken als er niet heel gauw iets gebeurt aan het opleidingsniveau van de mensen die daar werken. En verder hoor je hier ook allerlei geluiden dat uh, deze munitie die dan nu aan het ontploffen is, dat die eigenlijk al... Lang vernietigd had moeten zijn. Omdat het een munitie is waarvan de levensduur al lang verlopen is. En dat alles bij elkaar. Ja, dat past toch wel heel goed in het beeld van het verouderde Russische leger. Dat na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in de jaren 90 zwaar ondergefinancierd werd. En dat is uh, onder president en nu premier Poetin weliswaar gekeerd. Maar ja, ongelukken zoals deze die gebeuren dus nog steeds. Dankjewel. Kisia hekster was dat. Gaan we naar Parijs, want uh, daar is Roland Karros. Mark Brasser is daar voor ons. Mark, derde set uh, gaat Nadal uh, eroverheen. Ja, erop en erover. Dat zou je wel denken nadal die uh, Brak Murray meteen uh, in de, uh, vroeg in die, uh, in die derde set. Hij kwam op een 1-0 voorsprong, hield vervolgens de service, kwam op 2-0. Ja, en dan vrees je toch voor het, uh, voor het leven, in ieder geval het tennisleven hier in Parijs voor, uh, voor Andy en Murray. Het ging allemaal niet zoals de schot uh, wilde. Hij liep wat te mopperen, uh, wat boze gebaren richting zijn uh, begeleidingsteam ook, uh, de, de mensen op de bank nou, dat, dat kennen we wel van hem. Het is een jongen die ja, nou vrij negatief denkt af en toe. Die, uh, dat zie je wel eens meer bij spelers niet zo heel veel. Maar sommige spelers halen ook uit slecht spel nog wel de positieve dingen. Maar zo zit Andy Murray in ieder geval uh, valt niet in elkaar. Die kan zichzelf nog wel eens naar beneden trekken in zo'n wedstrijd. Hij heeft wel nu kansen in, in, de, in de vierde game. Het is inmiddels 2-1 voor Nadal. Hij heeft nu wel kansen om uh, de service van, uh, van uh, Nadal te breken. Andy Murray. Uh, ik zat net even naar de statistieken te kijken. Beiden hebben 13 breakpoints gehad. Ja, uh, Andy Murray heeft dan drie van. Van die 13 benut. En Nadal 6. Ja, en Dat is dan net het verschil. Dat Nadal op die beslissende momenten. Op die breakpoints. Op de punten dat het er net om gaat. Gewoon net ietsje sterker is dan Andy Murray. Wat ook nog opvalt. Is dat de schot op zijn tweede service. Heel erg weinig punten binnenhaalt. Hij heeft uh, 33 tweede services geslagen. En uh, ja, van die 33 heeft hij maar 10 keer het punt binnengehaald. Dat is dus 1 uit 3. Dat is ontzettend laag. Zeker als je service belangrijk is. En dat is het voor Andy Murray. In zo'n partij tegen Rafael Nadal. Moeilijke omstandigheden. Dat zal er ook mee te maken hebben dat de service van de schot... Ja, niet zo is, is, is zoals hij normaal is. Dat helpt Nadal, de, Nadal natuurlijk wel een beetje. Maar Nadal speelt goed, eh, die, die, die kan het bijbenen tempo... En, en leidt dus eh, nog altijd in de, tweede, of in de derde set moet ik zeggen met 2-1 en met twee sets tegen 0. Goed, straks na vijf uur de ontknoping daar zo in Parijs. Dan hebben we ook aandacht natuurlijk voor Griekenland... want er is een akkoord bereikt met het IMF. We gaan even praten met Connie Kezen hoe dat gevallen is in Griekenland. En we gaan ons licht natuurlijk ook nog eventjes opstellen in Duitsland hoe het met die EHEC bacteriën is. Er is een landbouwbeurs, daar is onze correspondent geweest. Blijf luisteren, tot zo. Vandaag in BNN Today. Koopjes website Groupon gaat naar de beurs. Is dat een goed idee of het begin van een nieuwe internetbubbel? Matthijs Klein heeft een boek geschreven waar je gegarandeerd keihard van gaat janken. En de rechtszaak tegen Joran van der Sloot begint aanstaande woensdag. Hoe is het nu met hem? Vanavond half negen op Radio 1 BNN Today. Volg ons ook online bnntoday.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten.